24 jaar geleden beleefde Jean-Pierre van Rossum met zijn Monitron zijn glorietijd. zeg maar. Woensdag 10 mei 1989 zat hij op zijn luxe jacht in de haven van Monaco, na de grote prijs Formule 1 daar. Voor zijn jacht stonden vier van zijn Ferraris geparkeerd. En toch noemde Jean-Pierre van Rossum zichzelf links. Ja, het is niet omdat ik op een boot zit van 22 miljoen dollar dat ik niet links zou denken. Ik ben nog altijd even links als vroeger. Het is gewoon een grote cirkel wat hierop... Het wordt, ik weet niet of het heel veel met sport te maken heeft. Met veertig blikken dozen een beetje snel in de straat rijden. Je moet gewoon een spel meespelen. Als ik hier met een rubberbootje toekom en, en met een geit toekom, ja, dan hoor ik er niet bij. Dus... Ik heb geen respect nodig. Ik neem mezelf ze af nooit op serieus. Ik heb alleen contacten nodig. En om contacten te hebben, moet je nog een klein beetje je voegen naar een geplooid in, maar alleen ik ontvang hier toch wel de prins in mijn blote voeten nog net niet in mijn onderbroek. En daar de prins vittorio ook op mijn blote voeten dus.